Zo, deze muziekboulevard is weer begonnen van uh, zondag 22 november. Het is weer eens eventjes uh, gewoon een stem die uh, uit de radio klinkt... en niet uh, even het uh, Bob non-stop verhaal. Vorige week uh, hadden we op deze plek de heer A. Sandbergen zitten... maar, maar, maar, maar Andor die, uh, sluipt ergens in Zuid-Amerika, ergens rond... en uh, hij is nu even aan het genieten van een lange vakantie. Hij komt alweer terug. Uh, of ik, Jaap Koper zei de gek, of Andor Sandberger wil hier nog wel eens zitten... ...op deze zondag, deze zondagse muziekboulevard te doen. Nou, het is 22 november, vrienden, vandaag. Uh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Het is uh, 326 dagen dat we alweer onderweg zijn in 2009... ...en we hebben nog 39 dagen hier te gaan. Ja, wat is er allemaal uh, op 22 november gebeurd... ...in de geschiedenisboekjes op 22 november 1990... Kondigde de Britse premier Margaret Thatcher aan dat ze aftreedt omdat ze onvoldoende steun krijgt binnen haar conservatieve partij. En ze wordt opgevolgd door John Major, die ook nog eh, daarna nog premier wordt van het land. Lang zou hij het niet volhouden, want eh, Major eh, wordt in de verkiezingen van 1997 weggevaagd door Tony Blair. Dus daar begon al eigenlijk de aftakeling van de Conservatieve uh, Partij in de jaren negentig. En dat was het begin zeg maar, van de hegemonie, zoals die nu nog in Engeland voortduurt van Labour. Uh, op 22 november 1986 verovert voor de 20-jarige Mike Tyson als jongste kampioen zwaargewicht uh, de wereldtitel. En dan pakt hij uh, de titel ten opzichte van Trevor Burbick, die verslaat hij in een uh, rechtstreeks duel. Ook op 22 november. En dat wordt door velen ouderen onder ons. Waar was je op 22 november 1963? Want dat is toch wel een hele belangrijke datum geweest. Het is namelijk de dag dat John F. Kennedy in Dallas, in Texas, wordt doodgeschoten. Dus dat is ook 22 november. Dus het is ook al wel een hele, ja, een beetje een mysterieuze dag, mag ik er wel bij bij zeggen. En 22 november 1955 brengen de Russen hun eerste waterstofbom tot ontploffing. Dus een beetje ook, zeg maar, een beetje de loop, nou, de wapenwetloop die we ver in de jaren 80 nog... Uh, de gevolgen van het hebben gehad. Daarna is het uh, allemaal weer wat uh, op ontspanning uitgedraaid. En tegenwoordig heeft Barack Obama, uh, zeg maar, een agenda om alle kernwapens de wereld uit uh, te helpen. Nou, dat is misschien wel een hele goede zaak. Maar goed, we uh, begonnen deze uitzending met. The Power of Love van Huey Lewis in the News is ook niet geheel uh, zomaar. Er zitten hier en daar wat, uh, wat dubbele bodems hoor. Uh, dat heeft alles uh, te maken met de, de donderdagavond uh, die in Zandvoort heeft. Uh, het was pijltjesdag bij een van uh, de politieke partijen in Zandvoort. Kom ik later nog wel even op terug. Maar eerst uh, hebben we natuurlijk ook nog uh, muziek. Uh, Power of Love van Huey Lewis hadden we mee begonnen. En dit is een band die niet meer bestaat, maar is wel heel erg leuk om naar te luisteren hier. Dus I paint the sky reds van The One More Band. Helaas, ze bestaan niet meer. Voor die mensen die de Magical Mystery Tour willen beleven vandaag. Dat kan, dat kan. Want bij onze buren op het Gasthuisplein wordt er vandaag een beatle helemaal aan besteed. En dat zal geheel in de teken staan van beatle -muziek. Want het hebben we het over het, het, het Wapen van Zandvoort dat deze dag organiseert. Complete met vis en chips en ben je ook nog vriend van het wapen van Zandvoort dan uh, heb je allemaal mazzel want dan wordt er nog, uh, geloof ik ook nog een biertje erbij uh, geserveerd tenminste uh, dat heb ik begrepen van uh, Jeroen Schuitermaker net uh, daar kwam ik onderweg uh, hier naar de studio tegen dus die zei van oh, we wachten wel af Eén uh, ding, als je de kroeg verlaat let even op het uh, verkeer want uh, dat uh, komt tegenwoordig uh, aan uh, de andere kant voorbij zetten dus je moet uh, eerst naar rechts kijken en dan naar links kijken en niet andersom zo is dat dan ook weer gewoon geregeld het uh, verkeer zit aan de linkerkant op het Gasthuisplein vandaag. Speciaal zo geregeld. Maar goed, uh, dat was uh, de Magical Mystery Tour van... Niemand minder dan de Beatles daarvoor. Uh, wat heeft die koper nou gedraaid? Ja, dat is een plaatje van... De One More Band. One More Band is een band die kwam uit Zandpoort. Hebben vorig jaar meegedaan aan de Rob Akda Award. Daar kom ik straks nog even op terug. Want ik heb nog iets klaarstaan. Oh, het is zo mooi om naar te luisteren. Want die jongens hebben vorige week meegedaan in de voorronde. Maar uh, uh, om even weer terug te komen op de One More Band. Die hebben vorig jaar meegedaan aan de voorronde van Rob Akda Award. Wie waren dat? Want de band bestaat niet meer. Dat waren... Ariane Aberstee, het was uh, Vincent Hartog, het was Stefan Annema en het was Rob Howard. En twee uh, uh, zijn uh, echt een beetje serieus uh, de muziekpad ingesla ingeslagen. Dat zijn Vincent Hartog en Ariane Aberstee. En de andere twee die zijn uh, ja, min of meer een beetje achtergebleven. Het gaat erom uh, dat uh, de band een beetje in een soort van doorstart. Hoewel de muzikale koers natuurlijk iets anders zal gaan worden. Dat heb ik me laten vertellen deze week door Ariane van de Week. Uh, wel is uh, de band op zoek nog naar een nieuwe toetsenist. En mocht er mensen zijn die zeggen... Ja, ik voel me geroepen. Kijk maar even op uh, Hives. En dan uh, tik je maar even Ariana Abbestee in... En dan kom je er vanzelf wel uit. Dat lijkt mij misschien wel het meest handige om uh, te doen. Zo, heb ik dat ook weer gezegd. Beatles gedraaid. Uh, nu even weer terug uh, naar uh, het midden van de jaren 80. Toen ineens vier dames onder de bezielende leiding van Rick James een hit hadden. Namelijk In My House van de Mary Jane Girl. Cirkelt rond en vindt een plek, je weet nog niets maar land. Stijg niet op, maar strand. Neem me hier vandaan. Vorige week hadden ze zeg maar een doop bij de voorronde van de Rob Agda Award. Ik heb het over Vlucht 13. Uh, een band uit de regio. Ze komen uit Haarlem, Velsbroek en ook nog een deel uit Amsterdam. En wie zijn die lui? In ieder geval het uh, onmiskenbare stemgeluid was dat het uh, uiteraard uh, van Patrick van der Oort. Uh, of Patrick de Noord, moet ik goed zeggen. Uh, Jeroen Kiewiet speelt op de bas. Remco de Vries op gitaar. En Koe van der Wel speelt op de drums. Dat uh, zijn ze een beetje in uh, vogelvlucht. <laughs> vogelvlucht 13 om het bijna te zeggen. Maar goed. Uh, wat brengen ze? Uh, Zoals 3FM het heeft omschreven, want daar hadden ze inmiddels toch wel al iets uh, hebben ze al achtergelaten. Het is een uh, nieuwe nederpop, Nederlandstalige muziek met een rauw Amerikaans randje en de teksten komen vanuit de diepste dalen van de ziel. Nou, dat was met het nummer lief ook wel heel duidelijk uh, te horen. Of de heren ook uh, nog uh, verder uh, zullen doorbreken, dat hangt helemaal af van of dit publiek van de Muziek Boulevard dit nou leuk vindt of niet. Ik uh, vind het in ieder geval de moeite waard. En dat is uh, daarom ook uh, gewoon de reden waarom we draaien. En het is niet de enige die we hier draaien. We hadden dus net een One More Band. Er komt straks nog, nog iets aan. Uh, wat, ik, uh, wat ik sowieso ga draaien. Maar ik heb natuurlijk hier ook, uh, we hebben hier ook in Zandvoort nog uh, iemand rondlopen. Uh, in de vorm van Joyce Meister. Ook al uh, meerdere malen hier op uh, de Muziekboulevard te horen geweest. Dus uh, uh, als je wat wil. Nou dan zou ik zeggen. Laat het maar eens even weten. Uh, op mijn huis kan je gewoon terecht. Uh, Jaap. Koper, jaapkoper1.hms.nl, dan vind je het altijd maar wel. Dus dat. Uh, uh, als je iets uh, denkt van. Nou, ik heb wel wat uh, voor de Muziekboulevard. Doe het, Doe het maar gewoon. En uh, dan kijken we wel uh, wat we er uh, kunnen regelen. En uh, bovendien is er dan nog een ander programma... hier bij van Zandvoort. Namelijk uh, Alternative FM. Wat dan nog eens een keer uh, jullie helemaal... volledig uh, zeg maar aan het woord laat over jullie muziek. Dus dat uh, sowieso. Uh, en dan hebben we nog een programma... waar dat uh, in, uh, in zou, zou kunnen. Dat is het uh, programma op zaterdagmiddag... tussen vijf en zeven. Bij mijn zeer gewaardeerde collega... meneer Roy van Buringen en Rudy Nicola. Dat uh, is uh, sowieso daar ook nog... Uh, het kan je daar ook uh, kwijt. Wil je wat doen? Wil je wat bij CFM? Uh, iets kwijt. Dus dat uh, kan je uh, allemaal bedenken als je muziek aan het maken bent en denkt van, ik wil het laten horen. Kan, kan, kan allemaal. Go, Hoef ik jou een crash niet meer uit te leggen. It's not that big a thing on the other side of town Don't want to, don't like to There has to be a better way verhaal van uh, min of meer een mentor die werd overvleugeld door een leerling en die werd op een gegeven moment de meester, zeg maar. Zo uh, luidt het uh, verhaal achter deze song, namelijk een beetje eso esoterische wijsheid zoals die verkondigd werd door de police in 1983 met het nummer Wrapped Around Your Finger. Het is uh, van het uh, laatste album wat uh, de police heeft uitgebracht. Namelijk het verhaal van niemand minder dan Synchronicity. Dat was het laatste album wat de police heeft uitgebracht. Het is inmiddels al zeven minuten over half één. Dat betekent dat we straks over een uur gaan kijken hoe het met het weer gesteld is in Zandvoort en omgeving. We gaan zo direct ook nog even kijken of we een stukje showbiz nieuws hebben. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon muziek. Dan gaan we nog wel even lekker verder mee. En dat is Gabrielle Schilvie. Band die in de jaren 60 rijk was, dat was shh, niemand minder dan de Doors. Daarvoor hadden we natuurlijk Gabrielle Silmi. En nu gaan we het eens even hebben over een stukje politiek. Jarenlang heb je, je uitgeslaafd En dan op een gegeven moment blijkt dan wie je echte vrienden zijn. Als je afgerekend wordt op een aantal uh, dingen, ja, dan denk je op een gegeven moment: ik dacht dat je aan mijn kant stond. En dat had uh, kok Robin ook bedacht in de jaren 80. Met een song Hiers Thought you were on my side. ik hadden het al opgemerkt. Dit was niet de stem van Antonio Manderas. Die op het album van Tina Turner. Dit, uh, deze partij van niemand minder dan Mr. Barry White. Heeft ingezongen. Want dit was toch Barry White. Ja inderdaad. Want dat was de single versie. In Your Wildest Dreams. Van niemand minder dan Tina Turner. Tina Turner die uh, maar geen genoeg kan krijgen. Zo, af en toe uh, treedt ze nog wel eens op. Oh, overigens Over die song, ja, je kan er de meeste wilde fantasieën erbij uh, hebben. Hè? Dus Dat je laat uh, ergens in de kroeg en dan ineens val je in slaap. En dan heb je ineens zo'n wilde droom. En vervolgens word je wakker en dan staat er ineens een hele grote uit de kluiten gewassen kroegbaas. Met een dikke sigaar en die blaast dan even het hele verhaal. En de dromen openen meteen uit. Weten wij wel wie we bedoelen hier in Zandvoort, Hè? Goed. <laughs> Dat is dan eventjes voor de mensen die denken van... Waar wat heeft hij het nou over? Nou ja, over een stukje fantasie. Uh, daarvoor Train met Hey Soul Sister. En daarvoor hadden we natuurlijk Cock Robin en Thought You Were On My Side. Nou, we gaan nog even een lekker stukje, een stukje muziek draaien. It's Whalen and Wicked Way. Right next to me van Whalen. Bracht de tijd op anderhalve minuut voor uh, één uur. Nou, het is uh, de moeite niet om dan nog even een klein uh, stukje instrumentaal er dan maar uh, tegenaan te smijten. Dat is tot aan het nieuws van uh, één uur. Dit nummer van Eric Fritsch.